PvdA-lijsttrekker Samson heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten uitgehaald naar de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor twee jaar rechtsrotbeleid. Waarin volgens Samson de verschillen tussen mensen groter zijn geworden en bruggen in Nederland zijn weggeslagen. Samson zei verder dat verandering in de lucht hangt en dat die over 72 uur bewaarheid kan worden. Samson reageerde ook op het idee van SP-lijsttrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden.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 De Griekse premier Samaras praat vandaag met een delegatie van de EU, de ECB en het IMF. Morgen gaat hij naar Frankfurt voor overleg met president Draghi van de Europese Centrale Bank. De Grieken moeten de miljarden bezuinigen om in aanmerking te komen voor noodsteun. Op ruim 60 plaatsen in het land worden gratis nepkranten uitgedeeld. Het is een nagebootste NRC Next die volstaat met nieuws dat net niet loopt. Achter de krant zit het collectief Zo kan het ook... De Nama-krant schrijft onder meer dat uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat de aanpak van de financiële crisis volledig is mislukt. Het IMF zou daarom pleiten voor het wereldwijd kwijtschelden van schulden en het aan banden leggen van de financiële sector. Dat moet leiden tot een betere verdeling van de rijkdom in de wereld, denken de schrijvers. Ze willen met hun nep-NRC Next de lezers aan het denken zetten. Twee jaar geleden hebben de makers een nagemaakte volkskrant uitgedeeld.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 Het weer nog wisselen bewolkt met hier en daar een bui. In de loop van de ochtend verdwijnen de meeste buien en dan breekt de zon door. Het wordt 21 graden aan zee en 27 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het koeler en dan is het bewolkt en buiig. Later op de dag breekt de zon nog even door. Aan de verkeersinformatie De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. In totaal staat er 100 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Kelpen en Gratum... drie kilometer file een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij... Verder staan de langste files op de A28, Zwolle richting Amersfoort... voor Leusden, 5 kilometer, en op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en het valburg 7 kilometer. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een overheen... en aan de achterkant meters afsluiten met de vijfel. Oké, als dat niet werkt? Als het echt niet anders gaat, controleautoluiten. Altijd.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 NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen, de laatste lijsttrekker in het rijtje meldt zich hier zo dadelijk. Mark Rutte is de gast na half negen. En dan zullen we maar eens vragen hoe hard hij het nog gaat spelen tegen Diederik Samson. Het waren twee jaar waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. Het lijkt nog slechts te gaan om de tweestrijd tussen VVD en Partij van de Arbeid... maar de rest doet toch echt nog wel mee. De verkiezingsdag komt dichterbij. Voor sommige partijen is het de nul houden, Voor anderen is het tijd voor een slotoffensief. De laatste fase van de verkiezingscampagne is ingegaan. Om nog een paar dagen te gaan. Het is nog 72 uur. Die eindfase van deze verkiezingscampagne wordt ongemeen spannend. Wie wordt de grootste van Nederland? VVD en PvdA. Partij van de Arbeid. 35. En VVD. Nu ook 35. 35, 35. Partij van de Arbeid en VVD op gelijke hoogte. Er zijn nu twee koplopers. Allebei op 35 zetels. Dus als die peilingen. Kloppen, Komen ze. Gelijk. Nek aan nek. Nek aan nek. Dus ik heb al een tijdje dat er iemand in mijn nek heeft. Laten we het dan elkaar maar afmaken. Felle aanspraken van VVD-leider Mark Rutte. Mark Rutte haalt keihard uit naar de PvdA. Rutte doet dat door PvdA en SP een gevaar voor het land te noemen. Een linkse regering het is gevaarlijk voor Nederland. Ja. Een Bedreiging voor ons land. Vrij hardstad socialisme links is gevaarlijk. Een gevaar. Een bedreiging. Dat brengt risico's met zich mee. Dreigend en gevaarlijk. Kijk op wijs is. Dat het gevaarlijk is om PvdA te stemmen. Is dat niet een beetje zwaar? Ja, dat is wel een beetje te fel Mark. Het gaat natuurlijk niet over dat, dat er een ...draagt voor Nederland als de PvdA aan de macht komt. Die kans lijkt heel klein. Nou, mensen zien de tactiek die erachter zit. De strategie. strategie. Het is de campagne-strategie. Om er scherp en hard in te gaan. Echt een typisch staaltje negative campaigning. Negative campaigning. Negative campaigning. Negative campaigning. Negative campaigning. Zeer effectief. PvdA-lijsttrekker Samson. Het gevaar. Van links. Die zeiden dit al. Ik was vooral verbaasd. Volgende week zitten we samen aan tafel. Want na woensdag zit er misschien wel niets anders we op. We moeten het met elkaar gaan doen. VVD en PVDA. Die zijn tot elkaar veroordeeld. Dan moet je toch denken aan een kabinet van VVD, PVDA, D66. Dat is paars. En mogelijk het CDA. Daar gaan we het later over hebben. Eerste kiezer op 12 september. Eén ding is duidelijk. Het is ideaal campagne weer. Lars Geert was weer verantwoordelijk <laughs> voor dit overzicht. U bent weer helemaal bij in meer dan, iets meer dan anderhalf minuut. Marcel Bril is ook weer hier. Marcel, ja, nog twee dagen. PvdA, VVD, we weten het inmiddels. Nek aan nek, 35 zetels allebei volgens de peilingen. We zullen de lijsttrekkers zich op richten nu? Op de kiezer die nog geen idee heeft, of in ieder geval nog twijfelt op wie ze moeten gaan stemmen. Dat is een behoorlijk grote groep, ergens tussen de 30 en de 40 procent, zo blijkt dat onderzoek. Omgerekend zijn er toch al zo'n 50 zetels, een derde van de Totaal aantal zetels. Al neemt het aantal zwevers wel af de afgelopen uh, dagen. En valt nog een heleboel te halen bij die zwevende kiezen. Dus daar zullen ze zich vooral op gaan richten, vermoed ik. Oké, okay, dan richten ze zich daarop. En hoe gaan ze dat doen? Uh, weer met negative campaigning, zoals we horen in de, de bijdrage van Lars Schiff. Dus in ieder geval naar elkaar uithalen. Nou, het lijkt er wel op dat ze vooral zeggen waar je niet op moet uh, gaan stemmen. Uh, in ieder geval geven veel lijsttrekkers die boodschap voordat ze een oproep doen om maar op hen te gaan stemmen. Afgelopen weekend kwam dat duidelijk naar voren toen. Rutte in de Telegraaf zei de PvdA is gevaarlijk voor Nederland, stem daar niet op. Ja, Samson zei dat hij een einde wil maken aan twee jaar rotbeleid, rechts rotbeleid van het vorige kabinet. Dan de PVV, de SP en het CDA, die zeiden dat een stem op de PvdA of de VVD een verloren stem is. Dus stem vooral daar niet op. Ja, want nu vallen ze elkaar wel aan, roepen ze de hele tijd dat ze het zo slecht vinden wat de ander doet. Maar na de verkiezingen gaan ze gewoon met elkaar verder praten... Ja, en, en wat moet je dan als twijfelaar, vraag je je bijna af. Hè? Wel strategisch stemmen, dus bijvoorbeeld niet op het CDA... maar op Rutte, omdat je hoopt dat hij in dat torentje komt. Of niet strategisch stemmen en gewoon uh, achter de partij gaan staan... die je het beste vindt. Ja, door mensen op te roepen strategisch stemmen, zoals de ene doet... of juist waarschuwen voor een strategische stem wat de ander doet... ja, dan vraag je wel een heleboel van de kiezer... die het toch al zo moeilijk vindt om in dat stemhokje, uh, stemhokje een vakje rood te tekenen. Want wat je eigenlijk... Uh, moet doen van de lijsttrekkers. Stem niet alleen op de partij die je het beste vindt... maar houd ook rekening met het kabinet dat gaat komen. Ja. Is dat te doen dan? Want het kan natuurlijk niet heel veel kanten uit... maar ik zou geen voorspelling durven doen. Kun je er iets zinnigs over zeggen hoe die formatie gaat lopen? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. En ja, je weet nooit, als je zo'n strategisch systeem of geen strategisch systeem geeft... wat er uiteindelijk mee gebeurt. Volgens de huidige peilingen is het zo'n beetje onmogelijk... om een stabiel kabinet te krijgen. Dat is iets wat eigenlijk alle grote partijen wel willen, zo'n stabiel kabinet. Zonder dat de PvdA en de VVD gaan samenwerken. Ook al zeggen PvdA en VVD dat ze heel ver uit elkaar liggen. Het meest voor de hand lijkt... nu te liggen dat er eerst geprobeerd wordt om met die twee partijen... en het CDA of D66 of allebei een kabinet te gaan vormen. Maar als je de campagnetaal zo hoort, dan is dat allemaal nog niet zo makkelijk. Daar moet je wel waarde aan hechten aan die campagnetaal. Tuurlijk, alleen is het niet zo dat na de verkiezingen... dezelfde aanvallende woorden hoeven te vallen. Want het is een hele andere periode. Dat zeggen de lijsttrekkers ook. Nu is het campagnetaal en daarna zien we wel verder. Eerst moeten we maar eens die kiezer verleiden. Ja, en als die kiezer die zwevend is nu uiteindelijk geland is in het... Wie profiteert dan dan het meeste van? Ja, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar wat vaak gezegd wordt, ook vanochtend weer in de Telegraaf, is dat de PVDA het meest zou kunnen profiteren. De redenering is dan dat de PVV in de peilingen tot nu toe altijd uh, kleiner is geweest dan de uiteindelijke uitslag. Dat is bij de vorige verkiezingen gebleken. En die zetels zouden dan afgesnoept worden bij de VVD. En verder eh, dreigt er een probleem eh, bij D66, het CDA en ook de SP. Dat zullen dan de kiezers ook nog kunnen zijn die zullen gaan verliezen. Die zullen misschien wel slachtoffer worden van die tweestrijd. D66 bijvoorbeeld kan stemmen kwijtraken aan de VVD. Kan stemmen kwijtraken aan de PVDA. Nou ja, dat is ook bij eerdere verkiezingen wel gebleken. Dat ze hoger in de peiling staan en lager einden. Maar goed, iedere verkiezing is natuurlijk weer een andere. Zo is dat, Marcel. Dank je wel. We spreken je later. Straks sport, tennis, want Serena Williams heeft het US Open gewonnen. En dat is alweer voor de vierde keer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is niet drukker dan normaal. Op maandag is het nu 130 kilometer file in totaal. Er zijn geen opvallende files. De langste files staan op de A28, Utrecht richting Amersfoort... Soestenberg, 7 kilometer en op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en Knoop het Valburg 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het wordt gewoon heel spannend. Aanstaande woensdag bij de verkiezingen. Bij de VVD houden ze ook een adem in... want een nieuwe periode voor Mark Rutte als premier is nog lang niet zeker. Straks na half negen is Rutte onze gast, een half uur lang. Eerst kijken we met Wilma Borgman naar hoe de VVD ervoor staat. Die verkiezingscampagne begon voor de liberalen... in een goede stemming eind augustus. Zijn jullie er klaar voor? Zo ik het horen. Dit is van nu, maar ze weten nog zo goed hoe het was een paar jaar geleden. In de tijd dat de VVD op twaalf zetels stond in de peilingen... en door elke concurrent werd voorbijgestreefd, Ze hebben het Alexander Pechtold nog steeds niet echt vergeven. Ik doe het. De tijd na Rita Verdonk, toen de partij een verscheurende lijsttrekkersverkiezing achter de rug had. Toen was er verdeeldheid. Toen waren de partij en de partijleden nauwelijks relevant. Nee, nou ja, In de geschiedenis heb je het ook wel eens anders, maar iedereen staat erachter. En dat merk je ook in de stemming nu. Nu is de VVD de grootste, de machtigste van het land. En levert het de weliswaar demotionaire, maar toch minister-president. Wat is het geweldig om liberaal te zijn. En dat smaakt naar meer. Veel meer. Dit succes is te danken aan de discipline die de partij en het partijkader zichzelf heeft opgelegd. Meningsverschillen blijven binnen kamers. Er wordt niet openlijk kritiek geuit op de partijleider. En er is strakke regie vanuit Den Haag om vroegtijdig eventuele binnenbrandjes te blussen. En om leden die openlijk iets negatiefs doen of zeggen tot de orde te roepen. Ik kijk er erg positief naar in die zin dat uh, gestes... Uh... Heel positief. Dus uh, spirit. Bovenal zijn VVD'ers bereid om veel te slikken. In het regeren en gedoogakkoord met PVV en CDA... had de partij al veel ingeleverd. Er kwamen geen hervormingen van de arbeidsmarkt. Geen versoepeling van het ontslagrecht. Geen kortingen van de werkloosheidsuitkeringen. En na het vijfpartijenakkoord moest de partij helemaal veel slikken. Want er kwamen ook nog eens flinke belastingverhogingen. En maatregelen van het kabinet Rutte werden teruggedraaid. Maar toch... Wat een prachtige avond. Dit is jullie overwinnen. De euforie van de overwinning in 2010 is nog steeds aanwezig in de partij. Mensen verdedigen de keuzes die worden gemaakt. Want het behouden van de macht kan nou eenmaal niet zonder compromissen. 1 2 ik ben de zittend minister-president. Deze keer is de campagne voor de VVD lastiger dan in 2010. Toen was ik het uh, nieuwkit onder blok. Toen moest ik de ja. zittende minister-president uitdagen. Ik denk dat dat meespeelt. Nu gaat het om verantwoording afleggen. Hopen dat de kiezer gelooft dat de kabinetscrisis de schuld was van Geert Wilders. De PVV schrok op het laatste moment terug... voor de consequenties van de afspraak die we anderhalf jaar geleden met elkaar hebben geformuleerd. En de VVD probeert duidelijk te maken waarom het kabinet, ondanks de val, toch een succes is geweest. Balanceren tussen hoop en vrees kijken ze naar 12 september. En naar 13 september. De achterban weet al wel waarmee te regeren. Ik denk dat de PVV uh, heeft laten zien dat een gedoogakkoord akkoord de afgelopen twee jaar niet heeft gewerkt. Niet meer met Geert Wilders. Maar wel met Diederik Samson en het CDA. Want anders zitten de twee concurrenten comfortabel in de oppositie. En als het echt moet, ook nog met Alexander Pechtold. Zolang het maar is onder premier Rutte. Ik ben zeer gemotiveerd om door te gaan als minister-president. Ja, nou benieuwd. Zo dadelijk is Mark Rutte onze gast. We zeiden het al: een half uur lang spreken we met hem. Maar eens vragen hoe uh, gevaarlijk de P van de ANA nou eigenlijk echt is. Wat hem betreft. Want hij moet er misschien wel mee gaan samenwerken na 12 september. Blijf luisteren. Rise and shine. Come on, let's roll. Carduno ja. hoor u met Beautiful Day. Hè? zet ik het onderdeel. Ja, maar wel op een ja. lekker moment. Tien minuten voor, half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gauw door naar Meino Remmers. Die, ik begrijp niet, overal even welkom is vanochtend. Hey, wel weer weggestuurd. Dan denk je, zo'n universiteit die, die begrijpt dat wel, zo'n NRC Next. Een nep NRC Next, want daar hebben wij het over. Uh, die ze uitdelen op alle stations en op de universiteit ook. Hè? Dat is ook de ja, bedoeling. Zeker. Ja, ja, Verschillende universiteiten in het in, in land. In Groningen, de Utrecht, Uithof, Wageningen. En Amsterdam dus. En Amsterdam dus maar ja, ja, er komt er net een man van de facilitaire dienst. Laat maar even horen. Luister, dat de eerste die ik heel om het op te Oké, ik heb mijn woord. Ik wil je best. Ik, wil... ik wou u even wat vragen. Nee, nee, nee. nee. Waarom niet? Maar uh, laat, ga nou even weg met dat ding, anders ga je er nu meteen uit. Ja, anders ga je er nu meteen uit. Want de, de, de universiteit wil niet meewerken, die denk ik, dan, dan wordt het een zootje met al die gratis kranten. Ja, weet je, het is een beetje zo, de universiteit in, in Amsterdam in ieder geval, en de, van andere steden heb ik het ook wel eens gehoord, die zijn een beetje huiverig voor troep. Ze willen gewoon alles een beetje keurig en niet te veel dat er veel debat of te veel spannende dingen gebeuren, want dat is niet meer, dat was vroeger, hebben we gehad, 21 e eeuw is weer clean. Ja. Goed, dus dan maar op de stoep. Maar hij had het ook over de bezuiniging, hoor. Dat de ja. bezuiniging was op de schoonmakers. Dus Precies. Uh... <laughs> nou, dan moet hij deze NRC Next, deze nep-NRC Next uh, even lezen. Ja. Um, Frank van Schaik deelt hem hier ook uit. Ja. Uh, daar zit een hele lijst... Van... Jullie hebben het twee jaar geleden ook gedaan met de nep-volkskrant. Klopt. Ja. Er zit ja. een hele lijst van Greenpeace, Groenfront. Nou, een tal ja. van organisaties ja. die dit allemaal... Wat is het is toch een dure grap. Ja, een nou oplage dit... van 175.000. Ja, ja het zijn, dat zijn expliciete organisaties die ons inspireren. Dat zijn niet degenen die het organiseren. We zijn een groep van tien mensen die elkaar wel kennen van eerdere acties... en die wel gewerkt hebben her en der bij verschillende organisaties. Wat is de bedoeling eigenlijk met deze niet. NRC NextNEP? Ja. De bedoeling is eigenlijk om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Kijk, er zijn heel veel... Uh, je, hebt een, een, een, je kan een mooie wereld voor je zien, maar het is natuurlijk heel fijn als dat ook een keer werkelijkheid zou worden. Nou, denken wij, dan gaan we een keer voor één dag doen alsof dat echt zo is. Dus we maken een krant helemaal na. En degene die het leest denkt, oh, maar hè, hè, is dit nou, hè, fantastisch. Een goed idee, ja. Een goed idee. Duurzame energie... En, precies, en, en het meeste in de krant staat, vrijwel alles, is mogelijk. Is heel dicht bij de, de werkelijkheid. Want wat schrijven jullie aan het eind blijkt wordt eigenlijk onthuld. Want de krant is zo goed nagemaakt met het lettertype: fokken en sukken, foto's van columnisten. Het lijkt echt op een NRC-next. Ja. Uh, maar aan het eind staat dan: de krant die je in je handen hebt is bijzonder, de artikelen zijn bedacht. Maar de feiten kloppen wel, zeggen ja, jullie. Klopt. Dus alle achtergrond die in de artikelen staan, dus zeg maar de eerste aanzet van uh, een verhaal over een bepaald ding, over de, het, het hoofd de IMF-scoop. De IMF heeft zogenaamd een, een rapport uh, uh, laten maken... waarop een, op een andere manier naar de, crisis, de crisis kan worden opgelost. Door bijvoorbeeld de belastingparadijzen heel grof aan te pakken... De, de, de speculatie te verbieden, schulden kwijt te schelden. Dat zijn allemaal dingen. De cijfers die daarin worden Het kloppen allemaal. Uh, er, zijn, er zijn een heel klein aantal mensen... dat ontzettend veel geld heeft weggesluist... en waar we niet bij kunnen. Wat heel veel zou kunnen oplossen. En dat wordt nu niet gedaan. Omdat er nou, politieke redenen uh, zijn, andere redenen. En wij zeggen, het kan wel. En stel dat de IMF dat zou vinden... Het gaat jullie ook om onderwerpen die eigenlijk tijdens de huidige verkiezingsstrijd volledig onder lijken te sneeuwen. Onder andere duurzame energie, daar ja. hoor je opwarming van de aarde, daar hoor je weinig over. Het gaat over Europa. Ja, het gaat inderdaad veel over Europa en de crisis. En, uh, nou, dat is, heeft, maar wij denken de crisis is niet een crisis die gaat over alleen maar geld of alleen maar de schulden van de Grieken. Nee, het is een mondiale crisis, het gaat ook over voedsel, het gaat over klimaat, het gaat over energie. Dus het is, toch, is het ook een beetje stemadvies? Nou, kijk, we geven expliciet geen stemadvies, we zijn niet verbonden aan een partij. We zeggen gewoon, lees de feiten, check de feiten en denk na over wat kan veranderen. En daar heb je zelf ook een aandeel in. De, die organisaties die we noemen, die zijn natuurlijk continu bezig, soms sommige al 30, 40 jaar... Om hier aandacht om voor te vragen. veranderen, ja. Ja. Nou, uitdelen dan maar de krant hier op een, in een regenachtig Amsterdam inmiddels. Hoewel de, ja, de meeste uh, mensen die een gratis krant krijgen... ook inderdaad in het eerste begin totaal niet doorhebben dat die nep is. NRC noemde iemand in uh, Mijn was dat over de nep NAC in de problemen om de universiteit binnen te komen. Ga naar de vrouwenfinale op de US Open afgelopen nacht. Die is uitgelopen op een prachtige tennisstrijd... tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Winnaar, uiteindelijk heeft het gehoord, Serena Williams. Haar vijftiende Grand Slam titel alweer. Maar de Amerikaanse moesten wel heel diep voor gaan. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt die finale gevolgd. Williams wint dus in drie sets De nummer één, van de nummer één van de wereld. De eerste set ging met 6-2 naar Williams. Hoe kon het daarna nog zo spannend worden? Ja, nou ja, ik denk dat je dat ook zeker op het konto van Victoria Azarenka moet schrijven. Die was uh, natuurlijk toch in uh, topvorm. Dat hebben we gezien in haar halve finale tegen Sharapova. Zware 3-setter, kwartfinale, slaat ze de titelverdediger, stoos eruit ook een mooie lange partij, 7-6 in de derde set. Dus mentaal was die uh, heel erg sterk, dit toernooi. Ze is ook niet voor niets de nummer 1 van de wereld. Ze heeft het beste seizoen gehad. En op een gegeven moment uh, ja, wisten ze het in het begin van de tweede set om te draaien... en zag je Williams toch weer wat nerveus worden. Want ja, de laatste titel voor Williams was in 2008... en de laatste jaren wilde het maar niet lukken. Kreeg ze aanvaringen met scheidsrechters, kreeg ze uh, penalty points... werd ze bijna gedisqualificeerd zoveel emoties kwamen er steeds bij haar boven... om in New York, in haar eigen land, een Grand Slam toernooi weer eens te winnen. Dus nu werd ze nerveus. En uiteindelijk verloor ze daardoor de tweede set. En toen die derde set, ja, dat was echt... Top tennis tussen ja, de nummer 1 en nummer 4 van de wereld. En uh, ja, fantastisch, 5-3 achter, derde set. Uiteindelijk toch weer op mentaliteit en op fysieke kracht... en power tennis, wint Williams dan 7-5, derde set. Fantastisch. Voor het eerst ook weer een 3-set finale in New York... sinds 1995. Dus het was echt genieten geblazen. Ja, en, en dat mocht ook wel weer, Marcelle... want we hebben met jou vaak besproken over de stand van het vrouwentennis... en je hebt meerdere malen aangegeven dat je het wat zwak vond. Wat is nu dan over? Ja, nou... Nou, over, over, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat uh, nu de orde lijkt hersteld. Want je hebt uh, na dit toernooi Azarenka op één die is 23 jaar, Maria Sharapova, 25 jaar, is op 2. Oké, okay, Radwanska, de Poolse, niet een echte grote ster... maar toch wel heel erg goed, zij staat op 3. Williams blijft op 4, maar in deze vorm gaat hij ook weer stijgen. Dus je hebt drie van de vier uh, speelsters uh, van de top 4. Ja, dat, dat zijn echt uh, krakers, dat zijn topspeelsters... die het vrouwentennis kunnen dragen. Dus je kunt misschien wel als conclusie trekken... dat uh, de orde in het vrouwentennis eindelijk is hersteld. Geen Wozniakki meer. Geen uh, steeds wisseling van wie is er nu nummer 1. Dan weer die, dan weer die. Nee. Je hebt nu Azarenka die echt heel sterk is op die eerste plaats. Sharapova zit erbij, Williams zit erbij. Dus het gaat goed ineens met het vrouwentennis. De orde is hersteld. Ja, maar het gaat toch ook ineens weer goed met Serena Williams. Um, waar haalt ze dit vandaan, weet je dat? Ja, zij is natuurlijk een heel bijzonder mens. Um, eerste ronde verlies op Roland Garros. Daarna ja, hij heeft daar bij haar iets geklikt in het hoofd. Ze is ook voor het eerst in haar carrière... ze is nu 30 jaar gaan werken met een Franse coach. Uh, het was altijd haar vader en haar moeder en haar zus. En ja, ze heeft nu ook af en toe wat andere dingen gehoord... van een, van een echte goede tenniscoach, Muratou En um, ja, die man die heeft toch denk ik ook een goede invloed gehad. Uh, het winnen van Wimbledon heeft haar heel veel vertrouwen gegeven. Goud op de Olympische Spelen, nu de US Open... Um, ik denk dat, dat uh, Williams weer helemaal terug is. Zeker haar gezondheidsproblemen die ze vorig jaar had. Uh, ze lijkt veel sterker gemotiveerd en ook bereid veel harder weer te werken. Want tenslotte, ook als je 30 jaar bent, uh, komt het daar wel op neer. Goed, Marcella Mesker. Vanavond dus uh, de uitgestelde mannenfinale. Horen we jou morgenochtend weer over tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Finale begint om tien uur en na half negen. Ja, dan gaan wij spreken met Mark Rutte tenminste. Marcel Bril, heb je hem al gezien? Ja, hij is, uh, hij is al binnen. Kijk eens aan. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. We hebben genoeg vragen. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Samsom kiest aanval tijdens campagne en de Grieken zijn er nog niet eens over een bezuinigingspakket. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. PvdA-lijsttrekker Samsom heeft op een verkiezingsbijeenkomst stevig ingehakt op het beleid van de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor twee jaar rechtsrotbeleid is voor het eerst dat de leider van de PvdA de aanval kiest, zegt verslaggever Marcel Bril. Ook Samson valt nu zijn concurrenten aan. Uh, hij gaat niet zo ver dat hij het VVD-beleid gevaarlijk noemt... wat Rutte omgekeerd ja, wel deed ja. afgelopen weekend. Uh, de PvdA kijkt vooral terug op de afgelopen jaren, oordeelt daarover... en zegt dat moet veranderen. En uh, ook al wil Samson blijven uitstralen... dat hij niet aan dat gekissenbis wil meedoen. Gisteren haalde hij toch wel eventjes uh, flink uit naar zijn collega Rutte... en ook in mindere maanden later naar CDA-lijsttrekker Buma. Meneer Rutte kan zometeen reageren na half negen in het Radio 1-journaal. Samson zei op de partijbijeenkomst ook dat hij niets voelt voor het plan van Emiel Roemer... om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samson vindt dat geen goed idee. Dat is Volgens hem in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Er is nog geen Grieks akkoord over een flink bezuinigingspakket. De drie regeringspartijen zijn het niet eens geworden over de maatregelen... die 12 miljard euro moeten opleveren. Daarnaast heeft de Trojka een aantal andere Griekse bezuinigingsplannen afgewezen... zegt Griekenland-kenner Kees Klok. Die heeft ze bekeken en die heeft gezegd... ja, wat jullie willen doen op het gebied van de gezondheidszorg... en met name ook de korting op de salarissen van de militairen... die net als de politie speciale uh, toeslagen krijgen. Daar uh, twijfelen we aan of dat allemaal voldoende is en goed zit. En dat gaat om een bedrag van 2 miljard. En uh, daar moet je dus nog maar eens uh, aanvullende maatregelen opnemen. En daar zijn ze nu over aan het discussiëren, want daar zijn ze niet uit. De Grieken moeten miljarden bezuinigen om in aanmerking te komen voor noodsteun van Europa. Een bloedige aanslag in de Syrische stad Aleppo. 17 mensen kwamen om toen er een autobom afging in de buurt van een ziekenhuis en een school. Tientallen mensen raakten gewond. De internationale gemeenschap blijft intussen proberen een VN-resolutie tegen het land op te stellen. Het land dat zich hier het meest tegen verzet is Rusland, zegt de Amerikaanse minister Clinton. We haven't seen eye to eye with Russia on Syria. That may continue and if it does continue then we will work with like-minded de to support the Syrian opposition to hasten the day when Assad falls. In de tussentijd wil Clinton de oppositie in Syrië blijven steunen en het land voorbereiden op een toekomst als democratie. Met een feestelijke slotceremonie zijn de Paralympische Spelen afgesloten, waaronder meer optreders van de Amerikaanse rapper Jay-Z, de Britse band Coldplay en zangeres Rihanna. was dat. Tijdens de ceremonie droeg rolstoeltennister Esther Vergeer de Nederlands vlag. Nederland deed het beter dan bij de vorige Paralympische Spelen. In Londen werden 39 medailles gewonnen. Dat zijn er 17 meer dan vier jaar geleden in Peking. Voor de zwemtocht in de Amsterdamse grachten heeft Prinses Maxima getraind... met zwemcoach Jaco Verharen en Olympisch kampioen Pieter van den Hogeband. En dat deed ze in het trainingsbad van een zwemstadion De Tongelreep in Eindhoven... zegt een woordvoerder. Maxima heeft zich daar zonder al te veel publiciteit. onder begeleiding van enkele toppers. voor kunnen bereiden in dat trainingsbad. Kijk, dat is nieuws. Dat wisten we nog niet. De training duurde ongeveer anderhalf uur daar in Eindhoven. Maar Maxima heeft nog vaker geoefend in andere zwembaden. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Momenteel trekken er wolkenvelden over het land. en daarnaast komen ook een aantal buien voor. Het is nu 14 tot 18 graden. Vanochtend blijft het eerst wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Later vanochtend wordt het droger en vanuit het westen komt de er vervolgens meer bij. Vanmiddag zien we een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Een zeer plaatselijk buitje is niet uitgesloten, maar ik verwacht dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft. Het wordt vandaag 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten, is overdag matig aan zee vrij krachtig en wordt bovendien ook wat vlagerig. Vanavond is in het zuidoosten nog kans op een bui. Elders in het land blijft het meest droog. Komende nacht raakt het bewolkt en morgenochtend gaat het vanuit het westen regenen. Morgen dus eerst veel bewolking en regen. Pas later op de dag, later in de middag, wordt het wat droger... en breekt vanuit het westen weer de zon door. Met 19 graden is het morgen een stuk frisser dan voorgaande dagen anbv verkeersinformatie De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. In totaal staat er 130 kilometer. Er zijn geen opvallende files. De wegen met de meeste vertraging zijn de A9... ook maar richting Amstelveen. Daar staat voor Knopert-Raasdorp 6 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Utrecht voor Leusten 5. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam... voor Knopert-Vaanplein 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os... staat tussen Renkum en Knoop het valburg 7 kilometer.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 Ja, die zijn op 12 september dus nog twee dagen. En dan mogen we... Kiezen, stemmen. Vandaag spreken we in die lange rij van lijsttrekkers... de allerlaatste, Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom vanavond in debat met Diederik Samsom voor de verandering bij Nieuwsuur. Ja. Hoeveelste debat wordt dat voor u? Oeh, Weet u nog? Het, het tigste. Nee, ik, zou het niet, uh, ik heb het niet bijgehouden. Maar het is, nee. uh... Wij houden het ook niet meer bij. Vindt u het niet wat veel? Het is veel. Uh, tegelijkertijd, uh, het is een korte campagne. En wat ik wel op straat hoor, is dat mensen zeggen... die debatten helpen wel op mij in mijn keuze te helpen. Het gaat ook echt over de onderwerpen waar deze verkiezingen nou, over gaan. Er zijn nog wel heel veel zwevende kiezers, hoor. Nog 30 tot 40 procent. Ja, maar dat is wel een trend van de afgelopen 10, 15 jaar. Dus in die zin lijken we ook die debatten echt te helpen bij mensen... om te zeggen, nou ja, voor welke partij ga ik uiteindelijk? Is het een idee om um, uiteindelijk toch te kiezen voor wat minder debatten? Uh, want het zijn er nu, ik geloof, meer dan 11 uh... Ach, het zijn moet, er veel. hè? Volgens mij moeten we nu de wedstrijd met z'n allen afmaken. Mm. Uh, en dan moet je gewoon altijd eens kijken uh, na de verkiezingen. Wat uh, werkte er wel, wat werkte er niet. Maar dat zou het overwegen waard zijn eventueel na de verkiezingen. Om daar met elkaar over nee, te praten? Nee, zoveel ben ik niet. Ik zou echt hun eerste, eerste campagne met z'n allen goed willen afronden. Zoveel mogelijk mensen bereiken, met alle partijen. En het belangrijkste is natuurlijk dat mensen ook echt gaan stemmen woensdag. Hè? Nog even ongeacht welke partij. Het is natuurlijk uniek dat we dat mogen in Nederland. Dat we in dit deel van de wereld democratie hebben. Mm -hmm. We begrijpen dat het gaat regenen. Is dat nou je een voordeel? Ja, er zijn altijd allerlei uh, deskundologen die er iets van vinden uh, en die menen dat, dat de partijen in het midden en de rest van het midden daar een klein voordeel van zouden hebben, maar ja, ik weet het niet. Volgens mij tegenwoordig zijn die verschillen veel kleiner, met goed of slecht weer. Uw rol is anders deze campagne. Vorige keer was u de nieuwkomer, een nieuw om de blok. U kon in de aanval gaan. U had eigenlijk niks te verliezen, alleen maar te winnen. Nu moet u verdedigen. Bent u die campagne anders ingegaan dan twee nee. jaar geleden? Nee, want ik, ben, ik zit nu tien jaar in de politiek. Uh, en uh, sinds de crisis van 2008 uh, heb ik uh, de koers uitgezet met de VVD... hoe wij de crisis willen aanpakken. Hè, hoe we de financiën op orde willen brengen en de economie aan de gang... Ja, en dat is een, een consistente koers die we al vier, vijf jaar met elkaar uh, voeren. Waar ook het kabinet door geïnspireerd is. En wat ook nu het verkiezingsprogramma van de VVD voor de komende jaren is. Ja, maar goed. U, u wordt aangevallen op gevoerd beleid. U, u heeft nu iets te verliezen. U moet iets verdedigen. Ik kan mij voorstellen dat u daar wat, uh, toch wat meer gespannen van raakt. Dat het een heel ander gevoel is dan wanneer u, uh, toen u in 2010 campagne voerde. Nee, oprecht niet. Uh, omdat ik ook echt trots ben wat we bereikt hebben de afgelopen twee jaar. Uh, tot de laatste euro liggen de bezuinigingen op koers. Het uh -huh. is echt belangrijk om dit land weer gezond uit de crisis te laten komen. En we zijn nog deze week, vorige week, nog gestegen op een heel belangrijk lijstje van landen... Ja, die de sterkste economieën, de sterkste inno innovatiekracht van de wereld hebben. Uh -huh. Daar stonden we op plaats 7. We zijn een jaar tijd gestegen naar plaats... Vijf. Ja. Dan dus zie je echt dat Nederland een land is wat tot de toplanden van de wereld behoort. En daar ben ik ook trots op dat dat in het afgelopen jaar is gelukt. En waar komt dan het beeld vandaan dat in veel analyses terugkomt... dat u wat meer gespannen oogst dan in 2010? Waar komt dat vandaan? Kijk, dat, dat is een onmogelijk te beantwoorden vraag. Omdat ik het zelf zo niet voel. Je voelt niets, ik echt vanuit de spannen. inhoud campagne voer, En ik kan nooit bekijken waarom in het hoofd van andere mensen een bepaald beeld zich zet. Uh, dat moet dan aan de mensen vragen. Ik kan alleen zeggen wat ik aan het doen ben. En dat is vanuit mijn passie voor Nederland. Uh, zeg maar doorgaan op die lijn. Uh met de Duitsers samen en de Finnen de eurocrisis aanpakken. Uh, en zorgen dat Nederland verder stijgt op die belangrijke lijstjes... van landen in de wereld ja, waar, waar, waar bedrijven naartoe komen... Waar, waar banen kunnen ontstaan. Dat is waarom ik in de politiek zit. Ja, ik ga toch nog een keer naar bijvoorbeeld Paul Jansen in De Telegraaf. Toch niet uw grootste vijand, zou ik zeggen. Een journalist schreef vorige week in zijn column... dat u in de campagne een gebrek aan scherpte en discipline etaleert. Een bokser die op punten voorstaat, hoeft slechts in dekking te blijven. Volgens Jansen, uh, maar u kon het toch niet laten om een tik uit te delen. En daardoor liep u zelf klappen op. Wat vindt ik, u van die analyse? Uh, ik, ik doe mijn me vak met passie. Uh, uh, ik zat hier voor een bedrijfsleven. Uh, verdiende daar een goed salaris. had het daar naar nou mijn zin. Ik heb toch de overstap naar de politiek gemaakt... toen Gerrit Salle mij dat vroeg tien jaar terug. Omdat ik gewoon de mogelijkheden voor dit land zie. En toen ik lijsttrekker werd in 2006... En, en wij in 2010 de kans hadden de grootste partij te worden. Toen gaf me dat natuurlijk de mogelijkheid om mijn ideeën voor Nederland... op een veel grotere schaal ook waar te maken. En dat mm -hmm. inspireert me enorm om mee door te gaan. En vanuit die passie voer ik ook de debatten. Wanneer gaat u antwoord geven op de vraag? Namelijk dat uh, nee, ik Paul kan Jansen een analyse van u geeft. En Paul Jansen is, ik zei het al, is niet een, een, een vijand van u. En hij signaleert toch dat u uh, wat, wat, wat minder op uw hoede bent. Misschien een beetje uit de bocht gevlogen bent ook. Bijvoorbeeld bij, bij Roemer en, en, en tegen Samson. Kijk. Herkent u dat beeld überhaupt niet? Dat u... Dat nee. u... Nee, Daar ik herken dat niet. En, en, en zou jullie de moeten vragen? Kijk, uh, wat ik doe, uh, net zoals twee jaar geleden... overigens net zoals in 2006... maar twee jaar geleden was het natuurlijk vergelijkbaar... want toen hadden wij die ernstige Liemen-crisis gehad... Mm. en de uh, economie had het moeilijk. We hebben nu te maken met de gevolgen van de ernstige schuldencrisis. Ik ben er ongelooflijk trots op dat we erin geslaagd zijn... om zowel bij het aanpakken van die schuldencrisis met Duitsland en Finland... als met het sterker uit de crisis komen... door te stijgen op die belangrijke lijstjes. Om dat record, om die... Uh, resultaten uh, te verdedigen, maar ook te zeggen tegen Nederland... we moeten op deze weg voort. Want dan kan Nederland van een land wat het heel goed doet... een land worden wat het heel erg goed doet... waar veel meer mensen aan de slag kunnen. Wat voor mensen individueel ook heel veel betekent. En waarom bent u, uh, als u toch zo... Want u geeft het nu aan, u gelooft in uw eigen verhaal... waarom bent u dan toch tikken gaan uitdelen? Bijvoorbeeld aan Samsung. Waar, waarom, waarom heeft u dat nodig terwijl uw eigen verhaal... als ik u nu zo hoor, toch nou, redelijk overtuigend kunt uitdragen? Dank voor het compliment. En, en, en verder, in een campagne doe je beide. Een campagne is altijd op de inhoud. Uh, dus waar staat de partij voor? Dus ik praat natuurlijk het grootste deel van de spreektijd die ik krijg in debatten. Of uh, voor mij eigenlijk de zalen waar ik voor mag spreken. Praat ik over mijn visie voor Nederland. Mm -hmm. Maar natuurlijk is het zo. En zeker in debatten, als je met, uh, met andere politieke kopstukken aan het debatteren bent, dat ook in, in het benadrukken van de verschillen over en weer scherp wordt wat de keuze is die voor ligt. Dat is helemaal niks verkeerds mee. Dus een campagne kan nooit zijn dat tien of elf tenoren ja, hun goed, eigen lied zingen. Samson doet dat, dat niet, altijd... hè? Samson, nee, is... oh. die, die noemt u bijvoorbeeld een betrouwbaar politicus. Uh, Samson hoor ik niet over dat u een gevaar bent voor Nederland. U gaat wel verder. Kijk, Over Samson zelf heb ik niets gezegd. Ik heb iets gezegd over het tijd van de Arbeid, maar laat me even eerlijk zijn. Gisteren zegt Diederik Samson in een toespraak dat vreselijke regels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 Ja of nee, slecht voor de economie. Dat soort onderwerpen. En daar een conclusie aan getrokken. Namelijk dat uh, de P van der Aan gevaar is voor Nederland. Dat, dat zoiets iets Ik de bijvoorbeeld de P van der Aan nog niet horen zeggen hoor. over u of ja, over uw partij. We zijn niet van Marsepijn. Diedrich Samson ook niet. Maar geef, en de geef u nou als antwoord op de vraag, meneer. Waarom heeft u dat nodig om dan een partij zo weg te zetten? Terwijl ja, ben... uw eigen verhaal, want dat geeft u zelf ook aan een sterk verhaal in. Omdat ik vind dat je in een campagne beide moet doen. Je moet in een campagne laten zien waar Partijen je voor staat. Wegzetten. Nee, je moet het beide doen. Je moet laten zien waar je voor staat.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 Toch uit in de campagne. U doet ook beloften. Duizend euro belastingverlaging voor de werkende mensen. Hypotheekaftrek, renteaftrek voor de bestaande gevallen. Daar zal niet aan getornd worden onder de VVD. Um, in de vorige campagne deed u die belofte ook. U heeft dat niet allemaal waar kunnen maken. Um, hoe geloofwaardig is het dan nog wat u zegt, wat u belooft? Kijk, in Nederland is een, is een coalitieland. En dat ja. betekent dat hoe groter partijen worden... hoe meer zij van hun idealen kunnen realiseren... Uh, en dat betekent uh, dat ik aan de kiezer vraag om de VVD zo groot mogelijk te maken. Dat ik VVD, de kiezer weet dat mijn partij, ikzelf sta, mijn partij staat... voor een sterke economie, voor overheidsfinanciën op orde... voor veel meer banen in Nederland, voor meer welvaart. Maar ook voor investeringen in veiligheid... voor een ver voor een eerlijk migratiebeleid. Maar u heeft gezien hoe moeilijk het is als je regeert om het waar te maken. Waarom doet u toch deze harde belofte? Nou, ik ben oprecht, ik zei het een paar keer, trots op wat we bereikt hebben. Ik heb beloofd in de vorige campagne dat we de overheidsfinanciën op orde zouden gaan brengen. Ja. Tot de laatste euro liggen op schema. Ik heb toen beloofd aan de kiezer, wij zullen de economie weer op gang brengen. U heeft ook ja. lagere we, belastingen verloof we btw Kijk, We zijn natuurlijk geraakt door de schuldencrisis. Hè. Hmm. We doen ons werk niet in isolatie. Nederland is een handelsland. Uh, handelt met de rest van de wereld. heeft natuurlijk enorm te maken met wat gebeurt er in de rest van de wereld. Nee, in dit geval daar, de eurozone. De vraag... Dus dat betekent dat als, als daar economische problemen zich ja, voordoen. Logisch, dat ons dat ja. natuurlijk raakt. Ja. Dus je kunt nooit altijd 100% garanderen. Nee, dat wat toch... je met de kiezer in gesprek bent dat dat lukt en dat je compromissen moet sluiten. Maar dat vertelt hebt... u er niet bij, meneer. Dat, dat, vertel ik dat wel het bij. niet helemaal zeker is dat u deze belofte zwaar kunt u maken. U denk toch niet dat de kiezer... de kiezer weet toch dat in Nederland altijd coalitieregeringen regeren? Dat er ik, ik altijd compromissen kiezer... worden gesloten. En ik ben daar trots op hè. als ik kijk naar de, wat wij beloofd hebben twee jaar geleden: inderdaad op het punt van een sterkere economie, ja. op het punt van een fair migratiebeleid, investeren in veiligheid, de staatsfinanciën op orde. De met de kiezer... Duitsers optrekken om gezamenlijk met de Finnen ja. en dus niet met de Fransen, maar met de Duitsers en de Finnen om die eurocrisis aan te pakken. Die liggen stem, op koers. Het stemt niet op een coalitie, maar op u, op de VVD. Ja, dat waren allemaal zaken die ik als vorm van mijn partij wil. Omdat ik vanuit mijn passie voor Nederland van overtuigd ben... dat een sterkere economie, meer banen, eh, overheidsfinanciën worden, ja. maar ook die eurocrisis stap voor stap oplossen... Maar dan, dat dat de verstandige wijze koers naar de toekomst is. Dan even in detail, want u zegt van die hypotheekrente-aftrek... daar zullen we niet aan tornen. u is ongeveer de hele sector erover eens dat dat hervormd moet worden. Waarom zegt u dan toch zoiets? En dan nou is het interessante dat er uh, afgelopen vrijdag een onderzoek verscheen van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die hebben bekeken wat, welke verkiezingsprogramma's zijn dan nou goed of slecht voor de bouw. Mm -hmm. En dan blijkt dat het verkiezingsprogramma van de VVD bij far het beste programma is voor de bouw in Nederland. Maar dat, dat is, is, is niet omdat zo wij... verrassend, want dat zijn de bouwers. Die willen dat er gebouwd zo wordt. Onafneem, maar de vraag is... Ho, ho, dit of neem, is een onafhankelijkheid. Nu gaat u het EIB uh, afkraken. Echt, het is een onafhankelijk instituut. Ja. En waarom zeggen ze dat? Omdat de VVD zegt, we willen de starters helpen aan hmm. een huis. Wij willen de huizenmarkt zelf tot rust brengen... door te zeggen, na de ingreep die nu wordt gedaan... voor nieuwe gevallen in de, ja. de aftrek, gaan nou niet bestaande gevallen... mensen die nu een hypotheek hebben, dwingen om af te lossen. Want het heeft vergaande financiële consequenties ja. voor die huishoudens. Ja. En die rust die wij creëren, dat verstandige beleid... leidt tot meer bouwvolume, tot meer investeringen... Maar en dat... tot stijgende huizenprijs. Ja, maar dat is die kant van de woningmarkt. Daarnaast bouwt Nederland een gigantische schuld op... als het gaat uh, om, de, om de hypotheken. En daarom is het zo goed dat we besloten hebben... want ook de financiële markten in de context ook van de schuldencrisis... kijken naar de hypotheekschuld. Ja, want internationaal komt daar kritiek op. Hè, op Zeker, de, op en daarom is het ook verstandig dat we in het Lentakkoord... hebben afgesproken om te zeggen... laten we de hypotheekrente nieuwe gevallen veel meer richten op waarvoor die eigenlijk bedoeld is. Namelijk bezitsvorming. En vraag dan aan mensen die nu een hypotheek gaan afsluiten... een nieuwe hypotheek, om geleidelijk aan die hypotheek uh, ook af te lossen. Uh, en dat betekent dat je wel kunt aftrekken, maar ieder jaar iets minder... zodat het huis ook echt naar je toe komt. En dat leidt ertoe ja. dat over tijd, en dat erkennen nu ook de financiële markten... Ja. die financiële bubbel eruit gaat. Maar zegt u daarmee dat plan wat er ligt van de hele woningsector... Hè? En daar, daar staan wij als VVD wel achter? Dat zouden we wel over kunnen nemen? Nee, ik ben daar tegen dat dat plan zegt... je moet ook bestaande hypotheken... Uh, mensen die nu een hypotheek hebben... Dus moet je absoluut niet, ook niet als het heel langzaam gaat. Nee, omdat in de, en de, nogmaals, dat blijkt ook uit het onderzoek van vrijdag. En dat blijkt overigens ook uit de doorrekening van Centraal Planbureau... waarbij bij de meeste partijen de huizenprijzen dalen. Bij de VVD stijgt de huizenprijs een klein beetje. Er komt een soort bodem in die markt te liggen. Dat moet ook echt, omdat... Ja, als die huizenprijzen blijven dalen, creëert dat ook blijvende onzekerheid. En hier is vertrouwen in die huizenmarkt van cruciaal belang... om die motor weer op gang te brengen. De vraag is ook of het haalbaar is uiteindelijk. Hè? Uh, uh, als we het gaan hebben zo dadelijk over uh, formatie en de kabinetten die mogelijk zijn. Um, we moeten even naar Griekenland, want er is nieuws gekomen vandaag weer. Um, Griekenland mag van u niet in aanmerking komen voor een derde steunpakket... als ze niet aan de voorwaarden voldoen. We hebben al vanochtend dat de Griekse politici geen akkoord hebben bereikt... over bezuinigingen. Wat voor consequenties moeten dat hebben. Hier geldt dat we eerst nu afwachten het rapport van het driemanschap. Er is een driemanschap van de Europese Centrale Bank, uh. de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds. Uh, dat doet onderzoek in Griekenland en die rapporteren dat ziet er nu al uit begin oktober, half oktober, is dus niet helemaal zeker nog maar in ieder geval in oktober lijkt het gaan ze rapporteren over hoe Griekenland ervoor staat. En de lijn die de Finnen, de Duitsers, ikzelf, maar ook een aantal andere landen met wie we samen optrekken steeds hebben gekozen is om geen tussentijds commentaar te geven op berichten uit Athene. Wat wel zo is, dat geldt voor Duitsland, dat geldt voor Nederland... dat geldt ook voor andere landen, dat wat er ook gebeurt... geen derde uh, steunpakket, dat trekken mm. we ook samen op. En daarom is het zo belangrijk, ook de komende jaren... dat wij in die eurocrisis ervoor zorgen dat wij een goede coalitie blijven vormen... met ja. Berlijn, Helsing, Nederland. Maar en goed, Anderen. als ze er niet uitkomen, zou dat voor uw aanleiding kunnen zijn... om te zeggen, klaar. Ik, ik, ik, daar hou ik echt vast aan, wij wachten het Trojka-rapport af... Uh, maar een eventueel derde pakket of uitstel leidend tot forse extra uh, betalingen aan Griekenland, die zijn voor ons niet bespreekbaar. Goed. Gaan we naar wat uh, duidelijkheid voor, de, voor die zwevende kiezers, uh, uh, meneer Rutte? Want is het niet onvermijdelijk dat u samen uiteindelijk toch met de partij van de arbeid in het kabinet terechtkomt? Er lijkt zo weinig anders mogelijk. Kijk, deze vraag uh, over wie met wie... Uh, is een bekende vraag. Als ik in uw stoel zou zitten, zou ik hem ook stellen. Want ik begrijp natuurlijk dat dat ja. een vraag is... die journalisten interessant vinden. Ik heb donderdag, uh, zaterdag uh, gevolgd nog in Dordrecht op de markt. Mensen hebben het daar niet over. Mensen willen van mij weten... Mark, uh, wat ga jij doen voor de economie in Nederland? Meneer Rutte, wat gaat u doen voor no, de huizenprijzen? Meneer Rutte, wat dat gaat is de VVD niet helemaal doen waar voor de zorg in Nederland? Ja. En, ik moet u even onderbreken, want we hebben een luisteraarsvraag. Um, en... Geeft aan dat het niet helemaal klopt wat u zegt, want eh, Corné Zelmans bijvoorbeeld maakt zich daar wel heel erg druk over. Beste Mark gesteld via vragen Ik stem altijd aan de rechterkant van de lijn en zou graag van jou... hij mag kennelijk jou zeggen, u kent hem of niet? Ik, ik, ik heb niet meteen een beeld gebruikt. Jou zou willen kunnen. weten waarom ik niet op de PVV, maar op jou <tus> moet stemmen. Terwijl een groot gedeelte van mijn idealen verdwijnen... wanneer jij na de verkiezingen, met ons bericht op internet... de P van de A en D66 in zee zal gaan... die, uh, mijn zin, is bezig zijn om Nederland in de uitverkoop te zetten. Een hardwerkende Nederlander die het steeds moeilijker krijgt... om zijn hoofd boven water te houden uh, met vriendelijke goed. Dit lijkt mijn typische VVD-kiezer, als ik het zo hoor. Dat klopt, dat geeft uh... hij ook aan. Hij, hij, stemt, hij kiest rechts, hij, uh, vaak ja. aan de rechterkant uh, ja. van het politieke spectrum. En hij is eigenlijk bang dat als hij nu uh, op de VVD stemt... dat hij de P van de A erbij krijgt. Nou Kijk, die, die, die paarse coalitie die hij schetst van VVD, Partij van de Arbeid en D66... is hoogst onwaarschijnlijk omdat, los van de inhoudelijke geschillen van mening... die coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, maar er bestaat wel 2000... nog een middenkabinet. Met ook een rol voor de PvdA. Ja, maar even, hij heeft het hier nu. Laten we nou zijn vraag beantwoorden. Hij heeft het over he, zo'n paars kabinet. Nou, en, en een 2000... kabinet waar de PvdA bij betrokken is. En waarbij dus vraag. compromissen Dat zou was niet moeten stellen. Zijn vraag was uh, PvdA, D66, VVD. En pas in 2015 zijn verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dan over de uh, PVV. De Telegraaf uh, besteedt daar... Uh, vandaag uh, ook aandacht aan uh, zag ik. Het is natuurlijk waar dat mensen die twijfelen tussen PVV en VVD... Mm -hmm. en wat de Telegraaf ook in, dat, in, dat, in, de, in die opening uh, beschrijft... aan aanleiding van de interview met Geert Wilders... dat mensen die twijfelen tussen PVV en VVD en zouden stemmen op de PVV... ja, die maken natuurlijk de kans. Dat is een feitelijke constatering dat Samsom de grootste wordt groter. Ja. En willen mensen een beleid voor hardwerkend Nederland... met belastingverlaging en meer banen... Uh, en die kans zo groot mogelijk maken... dan is mijn vraag natuurlijk aan de kiezer de komende dagen... maak ook dan de VVD zo groot mogelijk. Ja. Dan over de vraag wie met wie... vind ik het beschaafde antwoord in verkiezingstijd... dat nu eerst de kiezer aan zet is. En hoe groter de partij wordt, mijn partij wordt... hoe meer ik van mijn idealen kan realiseren. Ah, ah, maar hij... het nu al verdelen van de buit ja. vind ik ongepast. Maar u heeft gezegd over bijvoorbeeld de PvdA... Eh, dat het een, een partij is die gevaarlijk is voor Nederland. Dan vraag ik me af. Hoe gevaarlijk is die partij... als blijkt dat eh, nou ja, een middenkabinet eh, tot de mogelijkheden... een van de weinige mogelijkheden behoort... en, en Paars Plus betekent dat u waarschijnlijk toch straks... Eh, met ze om tafel moet gaan. Is, t, is, t, is de partij dan niet zo gevaarlijk dat u daar niet meer mee wil spreken? Een, een, dat een paars... is in duits een paarse coalitie heb ik net uitgelegd, die is los van de inhoudelijke problemen eigenlijk onmogelijk. Ja. Bijna onmogelijk vanwege de Eerste Kamer. Want dat betekent dat wetgeving. Nee, dat begrijp ik. En dat middenkabinet uh, met, met de PvdA. En verder, het, het, het nu nadenken over coalities vind ik niet. Uh, correct richting de kiezer. De kiezer is nu aan zet. Die stemt woensdag. En ik kan één ding beloven aan de kiezer. Hoe groter de VVD wordt... Ik hoop, ik hoop natuurlijk dat de, VVD, dat de kiezer het mogelijk maakt... dat ik aan de tafel kom te zitten om te onderhandelen. Ja. Als ik daar zit om te onderhandelen... zal ik mijn huid zeer duur verkopen. Als ik daar zit als grootste partij... en weer beoogd minister-president... dan heb ik nog meer mogelijkheden om mijn idealen te realiseren. En u wilt een stabiel kabinet, heeft u gezegd. als uw hoogste prioriteit. Zo snel mogelijk een stabiel Hoort kabinet. Hoort daar een gedoogconstructie bij? Ik, dit, dit is wat ik erover wil zeggen. Omdat alles wat we nu als partij dat Stabiel zeggen, genoeg? En dan gaat de kijk, alles wat we verder zeggen nu over de formatie, vind ik in de richting van de kiezer uh, ongepast. Het is nu echt dat de kiezer aan zet is. En die kan er echt op rekenen. Ja. Ik zit niet in de politiek om hamertje tik te spelen nee. of om de baantjes. Ik zit in de politiek om mijn idealen te realiseren. En, nog en even... ik zal alleen in een kabinet gaan zitten. Ja. Als ik zeker weet dat de kiezer rechtop, recht in het gezicht kan kijken. En kan zeggen. ik heb een programma kunnen uitonderhandelen wat recht doet aan uw stem. Precies. En nu moet ik nog in één zin even uitleggen wat u verstaat onder het begrip snel tot een kabinet komen? Ja, zo snel mogelijk, zo snel mogelijk. En ik denk gezien de ernstige economische situatie en het belang dat de banenmotor op gang komt in Nederland, eh, dat we eh, geen dagen kunnen verliezen. Meneer Rutte, de tijd zit erop. Het gaat hè? Hartelijk dank voor uw komst. Goedemorgen.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 Radio 1 op verkiezingswoensdag. Met nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Geen onverdoofd ritueel slachten, maar het lijden verzachten. Kies Partij voor de Dieren.